De werkloosheid is vorige maand verder gestegen. Volgens het CBS kwamen er in augustus 8.000 werklozen bij, vooral in het onderwijs. In totaal zitten nu 421.000 Nederlanders zonder baan. Dat komt neer op 5,4% van de beroepsbevolking. Vorige maand kwam het aantal werkzoekenden voor het eerst dit jaar boven de 400.000.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 Israël heeft zijn ambassadeur uit Jordanië teruggehaald, melden Israëlische media. De regering zou bang zijn voor geweld tijdens een pro-Palestijnse demonstratie vandaag. Activisten hebben opgeroepen tot een massale betoging bij de Israëlische ambassade in Amman. Vorige week werd de ambassade in Cairo al aangevallen door woedende Egyptenaren. Behalve de ambassadeur zou Israël ook bijna al het andere ambassadepersoneel uit Jordanië hebben teruggeroepen. Eén medewerker blijft op zijn post. Het Israëlische ministerie wil de berichten niet bevestigen. Jordanië en Egypte zijn de enige Arabische landen waar Israël een ambassade heeft. Het weer bewolkt, maar ook af en toe zon. Het blijft droog bij een temperatuur van een graad of 18. Morgen eerst zonnig en droog. Later mogelijk lichte regen in het zuidwesten. In het weekende bewolkt en regenachtig. Dit was het. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Files in de Randstad staan onder meer nog op de A4 naar Den Haag. Tussen Roelovaarsveen en Hoogmaat nog 5 kilometer. Op de A12 Arnhem naar Utrecht. Langzaam rijden over 3 kilometer tussen Maarsbergen en Maan. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Daar staat tussen Leiden, Wassenaar 3 kilometer. De ring Amsterdam, de A10 West in de richting Zaanstad. Daar staat tussen Geuzeveld en de Koentenal nog een file van 3 kilometer.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, Zandvoort, een ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de Watertoren. Waar gaan baby? Nou, no, je kunt niet de auto huh? nemen. Neem de kinderen. Neem alle deze bills op de table over hier. Been together too long for you to walk out on me now.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 Vooruit yeah. yeah, met een hofdeta van zon.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 Side. It's the only thing See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 Denk ik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 Zon het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 Let's try to as a an name for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 Mm, mm, mm. Mm, mm, mm, mm. Oh oh oh dire con te è poco.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 Questa amicizia En pace ik hier Perché so weet sono niet. Ik En ik ik Je ziet dat ze ook eens zo'n It isn't allowed.